Zwarte zaterdag dus. De dag waarop een groot deel van Europa met vakantie gaat is in volle gang. De wegen in Zuid-Frankrijk dicht en ook in Duitsland en Oostenrijk is het druk. Frans van der Broeke, AWB steunpunt in Lyon. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met Zuid-Frankrijk. Hoe is het daar? Het is op dit moment heel druk onder Lyon en uh, ten zuiden van Clermont-Ferrand naar het zuiden toe. Er um, staat ongeveer 800 kilometer file op dit moment in Frankrijk. Dus dat is drukker dan op, deze, op dit moment uh, vorig jaar. En we verwachten dat het uh, nog wel een paar uur zo door blijft gaan. Maar het, uh, er staat 800 kilometer file op dit moment. En uh, Drukker dan vorig jaar. Is daar een uh, reden voor? Uh, het warme weer zal meespelen, denk ik. Het feit dat ook heel veel mensen nog uh, vanochtend vroeg in de auto zijn gestapt... in plaats van gisteren of op zondag. Het lijkt wel of we op dit jaar weer uh, toch veel meer mensen... Uh, toch deze zaterdag uh, het aandurven om, uh, om in de file te gaan staan. En is het dan vooral de klassieke route Soleil of uh, juist ook op andere plekken erg druk? Het is dit jaar opvallend drukker op de alternatieve routes... zoals de A71 bij uh, Clermont-Ferrand, ten zuiden van Parijs. De alternatieve route naar het zuiden. Ja. Daar is het veel drukker dan anders. Dus je ziet nu dat de, de klassieke route Soleil... daar is het ook nog steeds druk, maar te overzien. En vooral op die alternatieve routes. Uh, en dat geldt ook voor de route bij uh, Grenoble, de Alpenroute... waar het heel druk is op dit moment... Dus die, die, die wegen staan nu echt uh, die, die staan heel vol. Is dat ook omdat mensen slim denken te zijn? en van Nou, laat ik niet die route verleid pakken, maar dan uh, hetzelfde doen als de buurman bij wijze van spreken? Ja, inderdaad. Dat denk ik. Ja. En uh, het zijn. andere landen in Europa, uh, Oostenrijk, hadden we het al even over, Duitsland? Duitsland, Oostenrijk, daar is het ook op dit moment uh, goed druk. Alleen, de, dat lijkt een beetje hetzelfde als, als vorig jaar. Dat is, uh, dat is minder... Uh, minder Minder zwart zeg maar, dan, dan dat in Frankrijk is op, op, de, op dit weekend. Daar was het afgelopen weekend ook al heel druk. En daar wel ook op de gebruikelijke plekken? Op de gebruikelijke plekken, inderdaad. Zoals ja. als, uh, in Oostenrijk? Uh, dat zou bij de tunnels zijn, hè? bij de, de grote tunnels, de weg van Salzburg naar het zuiden toe. Daar geldt ook wel dat er veel, uh, veel verkeer is richting het zuiden. Dus uh, de veel Nederlanders zijn op dit moment op de terugweg. Ja, want die hadden al, hebben al lange vakantie, dus ja, sommige mensen keren terug, ja keren terug, dus op de, de terugreizers die zullen wat dat betreft uh, iets minder last hebben van de files. Maar ja, natuurlijk hebben we nog veel Nederlanders uh, veel die nog uh, op dit moment naar het zuiden aan het rijden zijn. En die zullen dus wel last houden van de, van de lange files. Dus het, uh, het advies blijft om, uh, om toch deze, de, deze dag te vermijden of eerder te stoppen en uh, morgen. Veel te geduld krijgen. te hebben. Ja. Ja. Dank, dank u wel, Frans Inderdaad. van den Broeken, AWB Steunpunt in Lyon. Dan Amsterdam voor de jaarlijkse Canal Parade in het kader van de Gay Pride. Daar staat hij op het punt van beginnen. Verslaggever Martijn van der Zande staat langs één van de grachten. Martijn, is het al druk? Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, ik sta op de Prinsengracht, waar die Canal Parade helemaal overheen gaat. Ja, het is hier hartstikke druk. Ik was hier om 11 uur elf al en toen zag je hè, voorzichtig al wat mensen zitten aan de kant van de weg. Op tuinstoelen of gewoon op de kade, maar nu is het echt... Ja, druk. Uh, rijen dik staan de mensen te wachten tot vaak de eerste boten langskomen. En in het water is het natuurlijk ook al lekker druk met mensen die hier in bootjes zitten... om ook uh, ja, de boten te aanschouwen die voorbij gaan komen. Hoe, hoeveel boten doen eigenlijk mee dit jaar? In ieder geval 80 boten die zijn van, vanuit de organisatie die, die meevaren. En ja, ik heb geen idee wat er verder nog aan kleine bootjes natuurlijk uh, meevraagt. Maar in ieder geval... ...vanuit de organisatie. Nou vallen alle boten natuurlijk op op een dag als vandaag... ...maar één boot in het bijzonder, de boot van de KVB. Eh, jij was daar vanochtend al. Wat wil de KVB met deze deelname bereiken? Nou, de KVB heeft uh, oktober vorig jaar gezegd... ...dat ze echt werk willen gaan maken van homo-emancipatie. Want uh, het, we, weten, we kennen de verhalen. Er zijn nog steeds maar weinig voetballers die uit de kast durven te komen. Nou, ze hebben een plan geschreven... ...en vanaf vandaag moet dat eigenlijk echt in werking gaan. En dan hebben ze dus inderdaad ook die boot... Op de boot staan, halb het boeit, geen flikker. Yeah, en yeah. en nou ja, dat is het, wat, wat ze ook zeg maar, willen uitdragen. En wat ik ook nog wel een mooi vond, is de naam van de boot zelf, die ze dan gehuurd hebben. Die heet namelijk De Tijd zal het leren. Ja, en of dat kan nou ook uh, bedacht is van tevoren, weet ik niet. Maar ik vind het wel een mooie naam van de boot. Want inderdaad, zullen we zullen natuurlijk gaan zien of het ook gaat werken, of er voetballers zijn die uit de kast durven te komen. Want er staan geen bekende voetballers op, of, of wel? Nou, er staan zeker wel bekende okay. voetballers op, maar niet die, uh, die uit de kast zijn. Uh, Ronald Boer staat erop, Patrick Kluivert staat erop, uh, Louis van Gaal, de bondscoach staat erop, uh, Michael van Praag, de voorzitter van de KVB staat erop. Dus wat dat betreft hebben ze dat echt allemaal goed voor elkaar. Maar uh, ik geloof dat er één amateurvoetballer is die uit de kast is, die op de, die op de boot staat. Dus het is misschien toch ook wel een beetje weinig. Ja, want van profvoetballers, we weten in Amerika natuurlijk begin dit jaar... daar was een, een, een voetballer die uit de kast kwam, maar verder niet inderdaad. En dat proberen nee. ze nu dus eigenlijk uh, ja, bespreekbaar te maken. Ze, ze willen een klimaat creëren waarin het dus veilig he, is om, om uit de kast te komen. En uh, nou ja, daarom doen ze vandaag ook mee om dat, om dat uit te dragen. Van, hè, het boeit geen flikker uh, wie je bent of wat je bent, uh, maar uh, ben vooral jezelf. Nou ja, dus dus inderdaad leren, uh, de tijd zal het leren of dat ook gaat werken. <laughs> Oké, okay, verslaggever Martijn van der Zande.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 400 patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis verhuizen. Het is een hele onderneming. Twee locaties van de Isola-klinieken in Zwolle gaan samen en dus moesten de patiënten vanochtend hun bed uit. Operationeel directeur van de Isola-klinieken, Theo Hamelink, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het gegaan? Ja, het is voortreffelijk gegaan, kan ik wel zeggen. We hadden alles van tevoren natuurlijk nauwgezet gepland, maar tot op de laatste minuten is het kloppend gegaan. En onze patiënten uh, zijn uh, heel hartelijk welkom ge geheten. De eerste patiënt met uh, een heus applaus van alle medewerkers die stonden te wachten. En uh, de tachtig patiënten die we vandaag verhuisd hebben, uh, die uh, hebben een warm welkom in ons ziekenhuis gekregen. En morgen gaan we de overige patiënten doen van de andere locatie. Dus nog niet alle patiënten zijn over? Niet iedereen ligt weer op zijn plek, zeg maar? Nee, nee, nee. Dat is bewust. Omdat wij uh, gaan van twee locaties naar één locatie en we hebben... Uh, van alle kanten veiligheid bovenaan gezet. Dus dat betekent dat wij ervoor gezorgd hebben... dat we altijd één ziekenhuis operationeel hebben... zodat er altijd een backup is. Ik kan me nog voorstellen voor oudere patiënten... Uh, dat dat misschien uh, best wel heftig is. Hoe worden die bijgestaan? Uh, het is zo dat, uh, dat we ze natuurlijk van tevoren veel geïnformeerd hebben. Ook de familie geïnformeerd... In elke auto waar een patiënt ging, zat altijd een eigen verpleegkundige erbij. Iemand die de patiënt kende en andersom. En in elke auto waar patiënten in zaten, zat altijd een arts, dan wel ambulanceverpleegkundige en een extra verpleegkundige bij. Dus al hebben we veel extra begeleiding. gehad. U moet zich voorstellen dat in speciaal geconditioneerde vrachtwagens dit vervoer gebeurt. Met motoragenten ervoor en erachter. En daarmee is een heel, wat wij noemen, glijdend transport ontstaan. Een transport waardoor er heel rustig gereden kan worden en patiënten comfortabel overgebracht worden. Dank u wel, operationeel directeur van de Isola klinieken Theo Hamelink. De politie Heerenveen is op zoek naar twee verdachten... die vermoedelijk gewond zijn geraakt door politiekogels. Vanochtend wilde de politie een auto controleren... die met gedoofde lichten reed. Toen de agenten de auto klemreden en uitstapten... ramde de bestuurder de politiewagen en reed weg. De agenten voelden zich volgens een politiewoordvoerder zo bedreigd... dat ze zich genoodzaak zagen te schieten. De auto werd later gevonden op een industrieterrein in Heerenveen-Zuid. Twee inzittenden waren gevlucht, maar in de auto vond de politie bloedsporen. Een 35-jarige vrouw uit Slochteren is berispt door de politie... nadat ze haar baby in een snik eten auto had achtergelaten. De vrouw had de auto gisteren, warmste dag van het jaar... op een parkeerplaats in Sappermeer gezet en ging boodschappen doen. Omstanders waarschuwden de politie die erin slaagde het kind te bevrijden. Want op dat moment kwam de moeder aanlopen. Na gesprek met de politie gaf ze, de fout, ze, gaf ze toe fouten zijn geweest. De baby, die een half uur in de auto zou hebben gelegen, mankeerde niets. Wel is een melding bij jeugdzorg gedaan. Alle sporen op het station van Venlo zijn weer vrijgegeven. Bij het station stond vanochtend een wagon die kooldioxide lekte. Het bleek te gaan om een drukventiel dat oververhit was geraakt. Inmiddels is het gevaar geweken en rijdt alles bij Venlo weer. En op de A1 in Gelderland heeft de politie een gestolen taxi gereden bij Terschuur. Schuur. De taxi was meegenomen op Schiphol, de politie. Dat heeft kunnen gebeuren doordat de chauffeur uh, met klanten bezig was. En er is achter hem iemand ingestapt en die is weggereden met de taxi... Die taxi is dus weggekomen waar het niet dat daar track-and-trace in de, in de auto zat. Dus wij konden de auto redelijk snel oppikken... Um, op de snelweg op de A9 en via de A1. En dat werd een achtervolging die dus uiteindelijk geëindigd is bij uh, voorbij Amersfoort. De politie reed de taxi met meerdere wagens klem. Niemand raakte gewond en de man is aangehouden. Waarom de man de taxi heeft gestolen wordt uitgezocht door de Koninklijke marechaussee. Voor het onderzoek zijn twee rijstroken dicht op de A1 richting Apeldoorn... en daardoor staat er een lange file. Zometeen de laatste stand van zaken in de verkeersinformatie. Sport. Wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona... hebben Ramomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk... zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Heemskerk zette in de series de 14e tijd neer... en Kromowidjojo was goed voor de 4e tijd. Bij de vrouwen zwommen gisteravond nog... de finale van de 100 meter vrije slag... die Ranomi een bronzen medaille opleverde. De knop moest dus weer snel worden omgezet bij de Olympisch kampioenen. Klopt, uh, ja, dat wist ik van tevoren natuurlijk al. Dus het was geen probleem.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 Ja, dat gaat me eigenlijk heel gemakkelijk, ja. Op de 50 meter rugslag bereikte Bastiaan Leijsen de halve finales... en Monique Nijhuis presteerde dat op de 50 meter schoolslag. Op die afstand verbeterde de Russin Julia Efimova het wereldrecord. Onmerkelijk genoeg maakt de schoolslag weer een enorme ontwikkeling door... nadat vier jaar geleden de supersnelle pakken werden verboden. Nijhuis verwacht niet dat er weer een nieuwe pakkendiscussie ontstaat.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 Alle halve finales worden vanavond gezwommen en dan staat ook de finale van de 50 meter vlinderslag op het programma met Ranomi Kromowidjojo en Inge Dekker. Alexander Brouwer en Robert Meelsen zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap beachvolleybal in Klagenvoort. De wereldkampioenen waren niet opgewassen tegen de Duitse koppel Jonathan Erdman en Kai Matissiek. Ook John Steikema en Christian Varenhorst werden in de tweede ronde uitgeschakeld. Waarmee alle Nederlanders op het EK klaar zijn met hun toernooi. Verkeersinformatie. Arnoud Broekhuis bij de AWB. Hoe is het op die A1, die politieachtervolging... waar ik het net al over had? Ja, dat schiet niet echt op. Van die file die staat er nog altijd. Inmiddels is die 12 kilometer. Op zijn hoogtepunt was die 16. Maar ja, we verwachten dat dat een uur duurt voordat je door die file bent. Uh, hij staat tussen Bunschoten en Barneveld. En je kunt even zo omrijden vanaf het knooppunt Eemnes... en volgt dan de borden Utrecht via de A27 en de A12. Nog een keer de hoofdpunten. Zwarte Zaterdag op Europese snelwegen. Canal Parade op Amsterdamse grachten. En politie in Heerenveen zoekt gewonde verdachten. Tot zover over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag en welkom bij het programma over het Nederlands bedrijfsleven. De hele maand augustus doen we iets speciaals. We gaan het hebben over starten, groeien, succesvol worden en blijven. En daarom nodigen we iedere week een door de wolf geverfde... succesvolle ondernemer uit en een beginnend ondernemer uit dezelfde branche. Ze beoordelen elkaars manieren om geld te verdienen... ze bespreken de laatste ontwikkelingen in hun branche... en brainstormen ook over oplossingen voor de problemen... waar ze dagelijks tegenaan lopen. En tot slot brengen die twee ondernemers ook een hopelijk waardevol advies... Uit aan elkaar. Vandaag in de studio filmproducenten San Fu Malta, oprichter van productiebedrijf Fu en voormalig distributeur van A Film en producer van films als Zwartboek, Alles is Liefde en Het Bombardement. Naast hem zit uh, filmproducent Casper Eskes van Umami Media. Uh, dat vorig jaar de aandacht toch met, uh, met de kinderfilm... De Club van Lelijke Kinderen, waarin Katja Schuurman speelde. Allebei hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, die club uh, die won overigens vijf prijzen. Uh, Verdeeld over uh, de wereld, Europa, uh, Nederland. Maar ook één in het buitenland. En uh, het bombardement ook nog, hè? Ja, die heeft ondanks een prijs gewonnen in uh, twee prijzen in Stonebrook in New York. Ja, was dat prettig om dat toch nog even ja, te krijgen? Ja, dat is heel leuk. Het ja. is met name ook voor Aten, denk ik, wel heel leuk. Een steun in de rug. Ik bedoel, de film heeft niet echt hele goede recensies gekregen. Het, het bezoekcijfer, uh, bezoekers wel. Ik bedoel, we hebben meer dan 200.000 bezoekers getrokken in de bioscoop. En de DVD deed het ook goed. Wat voor maar, een prijs was het? Wat zeg je? Wat het is, prijs het is was een uh, publieksprijs ah. van, de, van het festival in uh, Stonebrook en een speciale prijs die er nog niet was. Die ze hebben op uh, voor acteur en in dit geval Roos de actrice. Ja. ja. Snap het is misschien goed om heel even vast te stellen wat doet een producent eigenlijk? Want uh, een regisseur is dus duidelijk die geeft hè, die, want die kennen die beelden van achter de schermen wel, die geeft dan ja, aanwijzingen van Ja, het is vaak moeilijk wat een producent en doet. Actie hè, en nu geluid doet het allemaal. Nou. Uh, maar wat doet een producent? Eigenlijk alles. Eigenlijk is het de overkoepelende persoon... die vanaf het begin af aan uh, in de fase waar het idee bedacht wordt... tot en met de uitbreng en de marketing eromheen en alles daartussen... Uh, altijd de speelende web in het web is en alles overziet en uh, initieert. En is het ook degene die de regisseur bij de film zoekt... of zoekt de regisseur een producent? Nou, dat dus kan, dat het, het kan wel voorkomen dat een regisseur het project heeft en daar een producent stapt. Maar vaker is het uh, de producent die uiteindelijk het team samenstelt. En de producent heeft dus ook, nou ook eigenlijk verschillende aspecten. Zoals pas ook uitleert, je hebt een creatief stuk. Je bent een van de drie makers naast de schrijver en de regisseur. Je hebt een organisatorisch deel, je hebt een management deel, je hebt een financieel deel. Ja. Dus, ja, en, en een stuk marketing is ook heel erg belangrijk. En in die zin is dus de producent meer een zakenman dan de regisseur? Zeker. Maar je moet ook creatief zijn. Het is niet alleen maar zakenman zijn. Goed, we komen daar nog wel dat die elementen zullen naar voren komen. Laten we uh, jullie als ondernemer even neerzetten. Jullie uh, ondernemers-DNA. Uh, we hebben jullie vooraf al even gevraagd... om, om je eigen ondernemersstijl in drie woorden uh, samen te vatten. Ik begin bij uh, Sanvo Malta. Welke drie woorden omschrijven uw ondernemersstijl? Um... Uitdagend, eh, internationaal en innovatief. Wat sta, waar, waar staat dat voor, uitdagend? Wie, wie daagt u uit of wordt uh, u uitgedaagd? Ook beide, maar ik zoek uitdagingen en ons bedrijf zoekt uitdagingen. Wij, wij zijn geïnteresseerd om uh, nieuwe dingen te doen op een nieuwe manier. En vandaar ook innovat, innovatief. Um, het is zo dat als iets nog nooit gemaakt is... of als mensen zeggen dat kan niet gemaakt worden... dan is dat voor ons wel echt een, een reden om te kijken of het niet wel geprobeerd kan worden. Is dat uh, recentelijk gebeurd? Nou ja, eh, bombardement, dat stond... daar vonden vond zeker op een gegeven moment mensen... dat dat niet gemaakt kon worden omdat het financieel niet haalbaar zou zijn. En dat is wel degelijk gelukt. Omdat het te duur zou zijn om die productie te maken? Ja, omdat uiteindelijk een aantal financieringsbronnen wegvielen. En uiteindelijk die dus weer door alternatieven zijn opgevangen. Maar bijvoorbeeld Zwartboek was een hele dure film. Die film heeft uiteindelijk 18 miljoen euro gekost. Dus dat, is, dat was echt heel ja, erg Dat is voor komen. Nederlandse begrippen heel veel. Hè? Ja, ik denk dat dat, eerst, dat was de duurste film aller tijden in Nederland. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Ja, eh, dus dat is zo'n zo uitdaging eh, pakt u graag op? Nou ja, ja, graag. Ik doe het, ja. Ik doe het en uiteindelijk als ik, als ik het dan doe, dan denk ik wel eens... Eh, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Maar goed, achteraf ben ik er wel blij mee. Ja, waarom doet u dat dan? Wat is dat in u dat dat... En ja, opwekt. ja ik, ik, ik denk dat het toch met een eigenschap te maken heeft... dat ik snel uitgedaagd word door, door iets wat ik zelf interessant vind. Om dingen te doen die um, ja, nog niet gedaan zijn. Probeert u daarmee ook iets te bewijzen? Uh, ik denk dat iedereen wel iets probeert te bewijzen. Dus ik ook wel. En uh, naar wie? Want dat is de volgende, volgende vraag. Ja, dat zou ja, ik waarom? niet weten. Ja, waarom? mijn volgende vraag. Waarom? Waarom zou je wat bewijzen? Uh, nou, omdat ik denk dat je, je hebt een, een, een, een bepaalde tijd uh, op deze aarde. Het klinkt heel filosofisch. Maar ik denk, ik denk dat het uh, uh, zin heeft om die tijd heel... Uh, uh, dat, er, dat er iets blijvends uh, van... En of dat nou het effect is dat je hebt op mensen, op andere mensen. Of dat je het doet in producten. En ik probeer het eigenlijk een beetje in beide. Ja en anders zal zeggen politiek of ja dat uh, had uh, ook gekund nee, sommige mensen is, uh, vonden ook vroeger dat ik in de politiek moest gaan maar dat ben ik niet heb ik niet gedaan ja, er waren mensen die zeiden dat ja, ja. wat moest u daar dan in doen ja nou in de, bij een politieke partij en ja. en weet ik veel in het kabinet gaan zitten of zo ja, kan, kan altijd, altijd, niet gedaan. Kan altijd, kan kan altijd <laughs> nog Casper Eskes is is beginnend ondernemer als ja. uh, filmproducent. Uh, wat zijn de drie kernwoorden bij uw ondernemerschap uh, ambitieus uh, kritisch en effectief. En het grappige is eigenlijk die uh, uitdaging die jij omschrijft. Dat noem ik ambitieus, maar bedoel ik eigenlijk hetzelfde mee. Uh, ik en ook mijn twee Nick Teunis en Wim Boven, zien echt een uh, uitdaging in dingen die niet kunnen. We hebben een 3D-film gemaakt, wat in Nederland uh, altijd heel moeilijk uh, leek. Uh, we waren de eerste eerder dan Reinhard Oeremans. Um, maar niet eerder dan wij. Niet eerder dan jullie. Nou, was onze première oh, niet eerder hoor. dan die van jou? Uh, nou, het gaat er niet om wie het eerste is. maar Jij zat bij, in en Wij hebben Engels, een Engelstalige ja, 3D-film gemaakt. Ja. Ja. Uh, Welke 3D-film was dat? Uh, uh, Circus 3D. Vier jaar geleden zat dat inmiddels. Uh -huh. uh, de Club van Lelijke Kinderen uh, op, je, op de filmacademie hebben we die gemaakt. Dat was onze eindexamenfilm. En die is uiteindelijk in uh, Koninklijk Theater Carré in première gegaan. En dat is ook iets wat eigenlijk niet kan. Um, omdat uh, producties normaal gesproken binnen school blijven. En die première staat ook symbool voor de rest van de film. Wat een uh, behoorlijk groot project was. Wat ook in eerste instantie vrij lastig leek. Maar dat zagen we juist als een uitdaging. Ja, ik vind het toch uh, uh, in die zin grappig. Veel mensen zullen zeggen, ja, dat hoor je ook vaak om je heen. Dat zullen jullie ongetwijfeld ook hebben. Um, dat mensen zeggen, ja, dat lijkt mij heel leuk, maar het kan niet. Dus ik begin er maar niet aan. Ja, daar ben ik heel uh, allergisch voor, voor die uh, uitspraak. Ja, uh, uh, ik ook wel. Dat blijkt uit het feit dat jullie dat juist als uh, aanleiding... voor, voor uh, het aanpakken van een project zien. Ja, als het, het is bijna misschien wel letterlijk zo... dat als iemand zegt dat iets niet kan of niet mag dat ik dan dat als extra argument zie om het uh, wel te willen doen. Maar goed, ik neem ook aan dat, dat u niet willekeurig... welk project dan ook maar oppakt, nee, uh, hoe, twee... hoe mogelijker, hoe beter nee, nee, daar kwamen de andere twee quotes uh, kritisch. We zijn natuurlijk wel heel kritisch op onszelf en op wat wij maken. Um, en ook daarin natuurlijk realistisch... omdat je gewoon niet alles kan maken, dat is zeker waar. Uh, en verder heel effectief proberen we alles te doen. Zeker in deze tijden van bezuinigingen uh, kan je niet zomaar alles doen. Dus... Die ambitie die moet je compenseren als het ware met uh, kritisch. En dus we moeten produceren. allemaal uh, ontzettend zuinig. Uh, ja, zo zijn wij nu absoluut bezig. Ja. Um, goed, nou, hier zit natuurlijk ook stof genoeg in. We komen straks nog even over de manier waarop jullie zaken doen en dus het geld uiteindelijk ook verdienen. Mm -hmm. um, maar laten we eens even voorstellen: we doen een, we doen een pitch. Hè? Dat is even afgeleid van de bekende elevator pitch. Uh, stel je, staat, uh, je hebt een plan voor een mooi bedrijf en je hebt 30 seconden in de lift met een rijke investeerder. Dan heb je 30 seconden om je, je plan neer te zetten. Nou, we geven jullie twee minuten. Stel, Steven Spielberg, die wil iets in Nederland gaan doen. Die komt met een, hij wil de grootste Nederlandse speelfilm ooit gaan maken. In dit geval zoekt dus de regisseur een producent. Jullie krijgen twee minuten met hem in de lift. Die lift die gaat of heel hoog, of hij gaat heel langzaam. <lacht> uh, uh, en dan hebben jullie tijd om, om te pitchen. Kasper Eskes, uh, zou u willen beginnen? Ja. Hier is de klok. Ja, nou ja, wat in mijn media wel heel erg onderscheidt... Uh, daar is de film De Club van Lelijke Kinderen een heel mooi voorbeeld van. Dat was niet alleen één film... maar je kon ook daadwerkelijk lid worden van De Club van Lelijke Kinderen. Uh, er was een videogame, uh, een, uh, een videoclip, een website, et cetera... waardoor het eigenlijk veel meer werd dan alleen de film. En dat is ook hoe wij produceren. Wij zien een uh, film niet puur en alleen als de film zelf... maar echt als een, een merk wat je op wil bouwen... Uh, waar je uh, mensen gewoon echt bij kan betrekken, waar je onderdeel van kan worden, en dat doen we eigenlijk bij al onze projecten, en dat geeft uh, de films die wij maken uh, heel wat extra's. Ja, uh, maar waarom uh, is mijn film dan? Want nu gaat Steven Spielberg toch nog wat vragen stellen, wat mm -hmm. niet altijd gebeurt <laughs> bij een elevator pitch. Uh, uh, waarom zou ik dan mijn film door jou laten? Maar want ja, krijg ik daardoor meer publiek? Absoluut. Of, uh... daar, daar, daar, daar komen uiteindelijk veel meer mensen die raak betrokken bij dat project. Er ontstaat een community die uh, onderdeel is van die film. Die ook mee kan doen met die film. En die uiteindelijk hem ook allemaal sowieso gaat zien... en uh, weer door gaat vertellen aan andere mensen. Uh, waardoor er een veel groter draagvlak ontstaat voor je film. Hm. U heeft niet de twee minuten opgebruikt, op, uh, helemaal opgemaakt? Uh, nee, nou, misschien is het interessant dan om te vertellen... dat we ook met z'n drieën uh, dat bedrijf runnen, Humami Media. En uh, wij zijn drie heel verschillende mensen... Die elkaar heel goed aanvullen en alle drie heel ambitieus zijn. En uh, er zijn eigenlijk iedereen is wel iemand die met ons klikt. Dus uh, we zijn heel divers in de projecten die we doen. Uh, want we hebben allemaal een heel eigen smaak. Je kunt een hekel hebben aan twee en dan met die ene toch nog uh, overweg kunnen. Ja, meestal moet je er twee overtuigen en dan gaat de derde mee. Meestal ja. doen we het zo. Nou, dan zit ik toch een beetje... Oh, ja, Steven speelt, die krijgt natuurlijk dan de lopende band dit soort verhalen. Dan zit hij toch een beetje... Uh, uh, uh, wat, sta, wat staat umami eigenlijk voor? Ja, umami is een uh, smaak. Voor de mensen die het niet kennen, je hebt zoet, zout, zuur, bitter en umami. En umami is eigenlijk de nieuwste en jongste smaak, ontdekt door een Japanner. En het ligt op de midden van de tong en Dank alles u wel. Ja, de callus Dat ja, de, de gong is gegaan. Het belletje oh ja, is men, gegaan. Dat belletje gaan we vraag, zijn nu moet uh... nu uitstappen <laughs> helaas. Ja, dat klopt, dat klopt. <laughs> um, goede pitch. Stanfo Malta. Uh, ik vind het, wat ik heel goed vind, is dat hij uh, ja, heel persoonlijk is, dat hij ook heel uitlegt van wat een soort zijn bedrijf is. En uh, dat hij daar uh, ook met passie over praat. Ik denk dat persoonlijk dat Spielberg ook wel iets zou willen weten. Kijk, Hij, hij uh, wil weten, hoe kan hij deze film aan? Dus daarin zou je eigenlijk op moeten anticiperen. Van dit wordt een grote ja. film. Hoe gaat het werken in werken met internationale crews, et cetera? Dat is een goede vraag. We hebben een investeerder gevonden die al heel ervaren is in deze wereld. Johan Nijenhuis Co. En uh, Ingmar Menning en Bernard Tulp en Jan Albert de Wereld. Wat vier uh, heel ervaren filmmakers zijn. En die ondersteunen ons in alles wat we doen. En die zijn ook garant voor ons. Dus dat is een antwoord op die vraag. Ja. Maar dat is, als moet het om je een de pitch gaat, moet je dat, moet ja. je dat uh, ja. wel erbij, ja. uh, wel ja. erbij zeggen. Ja. Uh, ja. Uh, nou, dan uh, laat u, geeft u zelf even het goede voorbeeld bij de volgende pitch. Dus uh, Spielberg nog <lacht> steeds in de lift, ja, Malte. Al, uh, Mijn naam is San Malte, ik ben producent van onder andere de film Zwartboek. Um, die uh, op de shortlist heeft gestaan van de Oscars. Net zoals onder andere Oorlogswinter. Wij zijn een bedrijf wat uh, gewend is om internationaal te werken. We hebben films in diverse landen gemaakt. En natuurlijk in Nederland die ook vele films. Wij werken met uh, internationale crew, internationale cast. Wij zijn um, een bedrijf wat eigenlijk allerlei soorten genres maakt. En ook gewend zijn om het werken met hoge budgetten. Ook weten wat het is om uh, in de, uh, um acteurs uit Amerika over te krijgen. En hoe daarmee om te gaan. Um, het is ook... Wij zijn een bedrijf wat niet alleen maar uitvoerend zijn... maar ook nog mee willen denken aan hoe de film tot, tot stand wordt gebracht. En dat komt ook onder mijn jarenlange ervaring als distributeur... waardoor ik weet hoe het niet alleen in Nederland, ook internationaal... hoe films worden uitgebracht, wat die nodig hebben... en uh, hoe je ze neer zou moeten zetten. Ook u heeft tijd over? Beter korter dan langer. Ja, <laughs> in de ik het zaakstiefde meesteren. <laughs> um, uh, wat vond u van deze pitch, Casper? Het... Ja, feilloos. Ik uh, kende het al een beetje, het verhaal. Ja. Ik heb nooit uh, maar... lesgegeven van Casper. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja, jullie kennen elkaar een beetje. Maar, uh, maar het feit dat je distributeur bent geweest... dat geeft wel een bepaalde uh, extra achtergrondbasis. Uh, ja. uh, volgens mij is het een hele goede basis om vanuit te gaan produceren. Maar wat me opvalt is dat u, u noemt uw grootste successen. Ja. En het feit dat u distributeur bent geweest... Uh, De kans dat hij die gezien heeft, is, is er. Ik, ik bedoel... Uh, uh, het is heeft op de shortlist gestaan. Uh, Zwartboek met name omdat Van Paul Verhoeven... ik denk, de kans is dat is daar, omdat het ook een Joods onderwerp heeft... heeft de kans ook dat hij het gezien heeft. Oh, ja, ja, ja, dus wat dat ja. betreft zou je zo een beetje moeten proberen... zijn aandacht te trekken. Want hij, zoals je zegt, hij krijgt honderden pitches. Ja. Zo, heb jij hem ooit, ooit, hem ooit gesproken? Of niet? Ik heb hem ooit één keer gesproken. Ik heb hem ooit één keer gesproken in Berlijn. Dat was in het Aatlon Hotel, het oude uh, Nazi-hoofdkwartier in Berlijn dat opnieuw opgebouwd is en waar een documentaire gepresenteerd... waar hij een executive producer van was. Dat ja. heet iets als De Laatste Maanden. En dat ging over... Uh, het ging in, in, de, in het kader van de Shoah Dus het was een... Uh, ja, dat was heel interessant en heel indrukwekkend ook om hem te zien. Ja, kan hm. ik me voorstellen. Dus toen ging het even niet over... Uh, nee, dan ga je niet uh, pitchen. Een of nee. zo. Nee. Ja. Nee. nee, nee, nee. Dus ja. hij kent u wel. Dat ja. is natuurlijk... Nou ja, ik bedoel, mijn ervaring... ik heb heel veel mensen ook als distributeur ontmoet. Ik bedoel, uh, maar ik, ik, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld Nicole Kidman ooit als bezoek gehad... toen ik uh, voor Warner Brothers werkte. En die is, die is bijna een week gebleven. Maar als ik die nu tegenkom, dan zou ze niet meer weten wie ik ben. Nee, dat, dat soort mensen ontmoet natuurlijk heel veel ja, ja, uh, verschillende ja, ja. mensen... door de ja. hele wereld, ja. Wat is uw ervaring daarmee, Casper Eskes? Met, met, uh, ik heb haar nooit ontmoet. Nee. De grote <laughs> namen en, en hoe goed ze... Hoe goed ze contact maken? Nou, als ze echt meedoen met je productie. Ik heb dan praat dan niet over Hollywood uh, sterren natuurlijk, maar over Nederlanders. Als ze meedoen met een productie, dan kan je wel degelijk een indruk achterlaten natuurlijk. Uh, want dan werk je echt samen met ze. Maar als je ze inderdaad gewoon even spreekt, dan... Uh, ja, dat is bij jou ook zo. Als ik jou even spreek op de gang, dan uh, kan je me dat... Twee jaar geleden. Twee jaar eerder uh, kun je dat ook niet meer weten, zeg maar. Nee, of je weet nog vaag. Die ben ik nog mm. tegengekomen, wat was ja, het precies? Maar, maar het is ook zo dat voor hun is, hebben ze natuurlijk heel veel. Ze maken een paar films of twee films per jaar. Heel veel mensen ontmoet ze. Ja. zijn op heel veel plekken geweest. Het is ook vaak de. De, de plek die je doet herinneren aan iemand. Dus als je min in een andere plek. Precies. Uh, ja, ziet, ja, ja. dan denk je van ja. hier is het. Nee, en die mensen die hebben natuurlijk ook wel wat anders dan hun hoofd van al die. Ja. Uh, het zijn, uh, zijn ook maar, mensen maar gewoon die mensen. Die gewoon maar mensen. Ja. Ja. Het is één minuut over half twee op Radio 1. Dit is Tros een Bedrijf met een speciale editie. We praten met uh, twee filmproducenten vandaag. Een uh, oude rot in het vak en een jong uh, Broekie. San Fu Malta respectievelijk en Casper Eskes. Um, dit was de pitch. Een denkbeeldige. Elevator Pitch. We gaan het even hebben over de manier waarop uh, er geld verdiend kan worden in de filmwereld. Dat wordt wel verdiend model genoemd. Ja. Hoe noemen jullie dat? Kasper Estes. Eigenlijk hetzelfde gewoon. Ja? ja, toch een verdiend model. Ja, ik bedoel, dat is wel de term die op dit moment gebeurt. Ja, wordt, precies. Ja. Dus dat er dan weten ondernemers waar het over gaat. Ja. Uh, waar verdient de producent zijn geld mee? Malta? Nou, allereerst aan, aan het uh, maken van de film zelf. Door uh, de fee en de, de overheid die die krijgt. De producers fee en de, de overheid, OV, zeg maar, vanwege je organisatie, de kosten die je met je organisatie hebt. Wie betaalt dat dan aan u? Nou, dat wordt betaald, dat, zit in, dat is een onderdeel van de financiering, van de kosten. Dus je hebt een kostenpost en een van die kostenpost is mijn overheid en, en mijn fee. Mm -hmm. Vaak uh, word ik of verplicht of door mezelf uh, verplicht om daar een stuk van te investeren zodat ik dus naast het werk wat ik doe ook nog eens een keer extra investeer. Dus dan moet die film het ook doen. Want de volgende bron van inkomsten dat zijn de inkomsten uit de film zelf. Maar dan moet hij het zo goed doen... dat in ieder geval een aantal mensen die voor mij staan... dat die hun geld terugkrijgen. En iemand die voor mij staat is onder andere de distributeur. Dus die moet eerst de geld terugverdienen en daarna krijgen wij geld. En uh, als je vele films hebt gemaakt... dan heb je ook uit je, uit je uh, library krijg je, uh, rechten... Ja, dus, dus als je de, die nog rechten. eens ergens op televisie wordt vertoond... bijvoorbeeld, krijgt ja. u iets ja. van de auteursrechten? Ja, dat ja, is... Ja, ja? Ja. Dus dan de publieke omroepen ligt niet zo heel erg veel. Maar uh, helaas. <laughs> maar uh, uh, je krijgt wel geld, ja. ja. Uh, Kasper Eskus, uh, hoe is dat bij u? Want Dat u is eigenlijk dus hetzelfde begint? voor alle filmproducties. Uh, wat interessanter is eigenlijk... is uh, het financieringsmodel. Namelijk, waar haal je dat geld vandaan? Waar je die films mee maakt. Mm -hmm. uh, want uiteindelijk op elke film... Uh, verdien je op dezelfde manier, op deze manier, uh, die Sanfou vertelt, verdien je je geld. Ja, D dat is dus in, in een aantal gevallen, uh, weet je pas over twintig jaar... hoeveel die productie daadwerkelijk heeft opgeleverd. Omdat het kan zijn dat hij het in de bioscoop slecht doet... maar veel wordt uh, betaald wordt gedownload ja. in de toekomst, gaat dat misschien groeien. Uh, of veel op televisie wordt vertoond. Hè? Er zijn wel ja. zenders die draaien elke twee maanden dezelfde film. Nou ja, als je, film je film, hoe meer, meer je daar uiteraard aan verdient aan ja. het eind. Ja. Maar die fee en die uh, overhead. overhead, die noemt, die krijg je altijd, want die krijg je al voordat je de film gaat maken. Maar nou, die krijg je tijdens het draaien van de film, ja. want de mm -hmm. producent is de enige die geen geld verdient voordat de film gemaakt wordt. Dus je moet heel veel geld investeren in de ontwikkeling. Ons risico ligt eigenlijk in de ontwikkeling. Ja. Want als, op het moment dat je aan het ontwikkelen bent, krijg je geen, geen geld. geld. En als je. Wat is dan ontwikkelen? Nou, het vinden van het project. Het zorgen dat het script op pijl op komt, zodat je het kan indienen. Mm -hmm. Een stukje van de financiering vinden al. Want anders krijg je geen krijg realisatie. Dus dat zijn allemaal zaken die, die eigenlijk ons spec doet, eigenlijk als producent. Die eigenlijk die, het uh, verkoopbaar maken van de film ja. kost heel veel tijd. En daar gaat ook geld in zitten. Het uh, klinkt een beetje als zenuwslopend. Ja, ja of is uh, kijk, ja. Okay, Normaal is een soort vuistregel dat je ongeveer tien uh, ideeën nodig hebt om, uh, om een één goed script uh, te 10 goede scripts om één film te maken. Nou, dan, dan, als je dat doet, dan kun je me beter meteen ophouden. Dus je moet je, je ratio moet verhogen. Omdat je heel veel geld en tijd zit van jezelf, maar ook geld. Want uh, ja, de andere mensen die willen betaald worden. En soms kun je dat geld ergens anders halen en soms moet je dat zelf betalen. Dus gaat, je moet opties nemen op uh, boeken of op uh, uh, uh, uh, remakes of wat dan mm -hmm. ook. Nou, dat zijn allemaal risico's die je moet nemen. Dus en, je ja, kunt niet te veel van dat soort risico's maar, nemen. Maar als je er te veel doet, als je te veel achter je aansleept. dan betekent dat dat je uiteindelijk uh, ja, daar allemaal onder doorgaat. Dus, dus, maar als ik het niet doe, uh -huh. als ik het niet ontwikkel, dan heb ik geen nieuwe film. Nee, dus je moet het aan wel aan. doen, maar ja. dus niet 1 uh, op 10. He, dus nee, je je moet het heeft niet een zoeken, op 2. Excuse? Nou ja, je moet goed nadenken over wat je ontwikkelt en het heel effectief doen. Ja. Niet zomaar willekeurig ideeën, bedenken ik natuurlijk. Waar, we hadden het over die financiering. Uh, de, he, dat is natuurlijk waar verdien je je geld mee? Nou, in eerste plaats moet de financiering komen. Uh, waar komt het geld vandaan? Um, dat is heel lang gekomen uit filmfonds en omroepen um, voor, te, voor de hoofdmoot. En dat is nu allemaal op de schop natuurlijk door alle bezuinigingen. Um, dus dat is ook een van de grootste uitdagingen waar wij nu mee kampen. Namelijk, wat wordt het nieuwe... Uh, financieringsmodel. Mm. Uh, we zijn een paar dingen aan het onderzoeken. We zijn nu een uh, low-budget triller aan het maken die Engelstalig is. In de hoop dat we die internationaal kunnen verkopen. En daarvoor zoeken we nu nog een laatste investeerder voor het laatste stukje. Um, en dat is eigenlijk helemaal los van het standaard traject filmfonds en omroepen. Maar tegelijkertijd. Dus zonder subsidie? Zonder subsidie, dat klopt. Alleen maar met uh, privé-investeerders. Mm. En eigenlijk. Uh, is dat een. een ja, kijken in hoeverre dat mogelijk is in Nederland. En daarnaast uh, zijn we ook wel het traject van de fondsen en de omroepen aan het bewandelen. We zijn nu een uh, speelfilm en een documentaire aan het ontwikkelen. Uh, bijvoorbeeld met de publieke omroep. Een speelfilm met een documentaire? Nee, nee, nee. Ja, zowel een documentaire als een speelfilm. Ja, precies. Maar dan moet. Dus die documentaire kan dan op de publieke omroep. En dat genereert geld voor de speelfilm? Nee, Zo soort gewoon, soort los, gewoon, allebei gewoon los van elkaar. Oh, los van elkaar. Met twee verschillende omroepen. Ja, ja, ja. van nou ja, goed. Wij, het grappige is dat je, je zit in dezelfde markt. Dus je, ik, aan de ene kant ben ik op dit moment een, een, een, een dure film aan het afmaken, dat is Kenau. En uh, bij Keno hebben we nog een, een laatste stuk financiering. En financiers zijn aan het zoeken via het Keno Filmfonds, waar participanten van 5000 euro via een aftrek, uh, uh, de inkomstenbelasting, gewoon hun uh, uh, een aandeel krijgen in de film. Uh, dat is één. We zijn aan de andere kant. Vandaag is de laatste draaidag van The Pool. Dat is een, uh, een low-budget uh, uh, horrorfilm. Waarin. Uh, Doordat de hele crew en de hele cast. Participeert. Zij zijn dus eigenlijk. Uh, uh, uh, ze een stuk van hun salaris in de film. Dat mm. betekent dat alleen als de film het goed doet, krijgen ze de rest van de salaris. Nou, dat doen ze omdat ze die film leuk vinden. Omdat het uh, anders namelijk niet mogelijk is om eigenlijk in Nederland een horrorfilm te maken. Omdat dat, als je in Nederland een film wil maken, dat is niet alleen dat de uh, subsidies naar beneden zijn gegaan. Het is ook zo dat bepaalde genres heel moeilijk liggen. Omdat je eigenlijk zonder het publiek omroepen bijna geen films kan maken. En de publieke omroepen die willen geen horrorfilms. Dus dat betekent dat je daardoor echt heel moeilijk Moeilijk dit soort nieuwe genres uh, kan maken of andere genres. En die allemaal ja. dezelfde soort genres maken. Daarnaast ben ik bezig met uh, De Stille Kracht en uh, Paul Verhoeven. Dat wordt een hele dure film. Nou, en daar moet ik de hele internationale financiering van opzetten. Maar daar ga ik ook kijken of ik financiers voor kan krijgen. We gaan uh, met Peter Greenaway uh, um, met Submarine, Submarine en wij produceren dat samen. Film Eisenstein en en uh, um, uh, draaien daarvan uh, zijn we de laatste stukjes van de financiering. Al, van dus dat verschilt een beetje per project waar het geld dan vandaan uh, moet ja. komen. Crowdfunding hoor je tegenwoordig uh, veel vallen. Uh, dat heb je ook weer in, in verschillende Vormen smaken. Ja, ja. We hebben Guilty Movie gemaakt het afgelopen jaar. Een co-productie met barnfilms. Uh, barnfilms, daar konden mensen lid van worden voor 10 euro per jaar. En dan met die hele community werd de film gemaakt. Ja, maar die zagen hun geld niet terug? Of uh, hoe zit dat? Uh, nee, die investeren het echt in de film als, uh, als, als donateur. Uh, donateur in ja. principe. Ja. Uh, maar daarvoor krijgen ze wel inspraak in de film. Nou, dat lijkt mij een typische manier van financiering. Omdat het eigenlijk van goedgevigheid afhangt. En ja, je kunt is... je afvragen, kun je daar op een duurzame onderneming Nou, hele absoluut niet uiteindelijk. Uh, zeker films zijn gewoon heel erg duur om te maken. En uh, uh, crowdfunding kan absoluut een klein onderdeel zijn van een groter financieringsplan... Uh, maar de ervaring leert tot nu toe dat het niet genoeg is om nee. de hele film ermee is te maken. En is dat wel met het participeren, waarbij mensen dus neem ik aan... Nou, daar kun, geld... kun je wel groter, daar kun je ja. miljoenen euro's mee ophalen. Um, en die mensen zien hun geld wel terug? Ja, ik bedoel, in bombardement hebben ze een, een rendement van, uh, ik weet niet wat, maar meer dan 10% gehaald. Dus ik bedoel wat dat betreft was dat heel interessant. Ja. Slechte uh, recensies, maar een goede investering ja, nou ja, goed. ja daar krijgen uh, mensen gewoon een aandeel in de film. Dat is ja, ook bij onze internationale ja. en, thriller. En, en, die verdient gewoon terug aan het einde. Maar trainen. crowdfunding is heel interessant. Het kan ook nog wel tot hoge bedragen leiden. En je hebt crowdfunding die gaat uit van giften. Zoals bij Casper. Of mm -hmm. je, je kunt crowdfunding ook doen dat je mede-eigenaar wordt. Zoals bijvoorbeeld in onze, de film waar wij bij betrokken zijn geweest. Uh, Iron Sky. Iron Sky daar is een miljoen euro opgehaald aan, uh, aan crowdfunding. Hmm. Dus het kan wel. Alleen als je een Nederlandse film maakt voor Nederland. Wordt het heel moeilijk. En daarom is het zo dat wij uh, zeg maar steeds die mensen proberen te overtuigen. En Nederland moet nog een klein beetje wakker geschud worden daarvoor. Dit is Radio 1, tros in bedrijf. We praten zo meteen verder over de ontwikkeling in de filmindustrie met deze twee filmproducenten. Eerst aandacht voor startende ondernemers. Want als startende ondernemer ga je door verschillende fasen heen voordat je een volwassen bedrijf bent geworden. Ondernemer Sven de Jong studeert communicatie en heeft zich kort geleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Onze verslaggever Micha Blok ging met hem mee. Hier is mijn naam Sven is Sven de Jong, Jong. mijn bedrijf heet Tweaker en ik zit in de inschrijvingsfase. Nou, ook letterlijk inschrijven, want we staan hier op de stoep van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. En je bedrijf heet de Sneaker Tweaker, dus het heeft met sneakers, met gymschoenen te maken. Wat is het precies? Sneaker Tweaker is een bedrijf dat uh, pakketten verkoopt met alle benodigdheden om schoenen naar eigen smaak aan te passen. Okay, want eigenlijk kunnen mensen gymschoenen dus een persoonlijk tintje geven door dus ze zelf in te kleuren met viltstiften. Klopt inderdaad. Het idee is een aantal jaren geleden ontstaan. Uh, ik heb voor mijn studie een onderzoek moeten doen naar trends. Ik ben toen op de trend customization gekomen. Dus het personaliseren van, van een product. Personaliseren naar eigen smaak aanpassen van een product. En uiteindelijk zag ik toen dat je door middel van gewoon uh, witte sneakers... met daarin gewoon een aantal stiften erbij eigenlijk al gewoon zelf aan de slag kunt. En dat uh, idee heb ik verder uitgewerkt. Hey, en vind je het een leuke fase, die inschrijvingsfase? Zeker. Uh, nu kan ik eindelijk starten met het daadwerkelijk uitrollen van mijn eigen idee. Zonder dat daar docenten of uh, medestudenten bij aanwezig zijn. Dus ik heb echt alles in eigen hand dadelijk. Oké, okay, nou ja, laten we naar binnen gaan. Ja, laten we naar binnen lopen. Hallo, goedenavond. Wat kan ik voor u doen? Uh, ik kom me inschrijven in het handelsregister. Ik ga u een bonnetje geven en dan wordt u opgeroepen. U mag daar links plaatsnemen, daar is de wachtruimte. Oké, okay, ga ik doen, dankjewel. Nou, nog twee wachten voor je. Wat gaan ze allemaal vragen, denk je? Ik heb een aantal dingen al online in kunnen vullen. Dus die zijn al bij ze bekend, wat voor bedrijf het gaat worden. Oh, je nummer. Ah, ik uh, ben aan de beurt, zie ik. Hoi, goeiedag, Leon. Johan Lafra, je mag erbij meekomen? Ja, graag. En de naam van je bedrijf was Sneaker Tweaker? Sneaker Tweaker, ja, klant. Ik Je moet hem één keer goed onthouden. <laughs> Nou, goed teken, hè? pakkende naam. Ja, precies. En je hebt ook al gecheckt dat hij niet bestaat? Ja, het eerste wat je doet is natuurlijk bekijken of hij niet bestaat. En waar heb je dat bekeken? Want daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Nou, als een bedrijf niet op de eerste twee pagina's van Google staat... dan is het eigenlijk een dusdanig klein bedrijf... of ja, een bedrijf waar je geen rekening mee hoeft te houden. Er is een wet die iets anders zegt, maar daar komen, we, daar komen we zo. We zitten midden in de zomer. Is de zomer een rustige periode als het gaat om inschrijven? Normaal gesproken is dat wel zo. Op de een of andere manier. Dit jaar hebben wij nog niet heel erg veel eh, te maken gehad met een zomerdip. Hoeveel mensen heeft u vandaag al ingeschreven? Ik geloof dat ik mijn collega net hoorde zeggen dat we vandaag qua eenmanszaken de honderd gepasseerd zijn voor de regio Amsterdam. Ik loop heel even naar achteren toe. Ik haal de papieren op. Dan gaan we de handtekeningen zetten. En dan gaan we maar ronden. Nou, spannend. Ja, eindelijk de handtekening. Ik wil geen, uh, geen domper hier op tafel gooien, maar ik las wel laatst... dat uh, van alle ZZP'ers die zich inschrijven bij de Kamer voor Koophandel... dat binnen drie jaar de helft zich weer uitschrijft. Hoe ga jij ervoor zorgen dat jij niet bij die 50% hoort? Werkt het niet, dan werkt het niet. Ik moet wel zeggen, ik heb natuurlijk nu al een uh, aantal gesprekken gehad... met bedrijven, met groothandels, waarvan er één zeer positief is uitgepakt. Dus ik heb al redelijk toekomst voor volgend jaar... Maar mocht het bijvoorbeeld jaar daarna weer gewoon helemaal de andere kant op schieten... dat kan natuurlijk. Dan komt er wel een nieuwe onderneming. Nog één handtekening en dan zijn we helemaal klaar. Dit is op je schattingsformulier voor de Belastingdienst. Want bij goed ondernemerschap hoort ook de aangifte doen bij de Belastingdienst. Die mag je daar nog even tekenen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe voelt dat nou? Als een ondernemer, ja. Eindelijk. Voelt goed. Ja, voelt goed. Uh, die Belastingdienst ja, die komt natuurlijk ook... Uh, die komt natuurlijk ook langs. Dat is een zekerheid. Sven de Jong van Sneaker Tweaker. Binnenkort, dus, of sinds kort, een echte ondernemer. Reportage van uh, Misha Blok. Terug te luisteren trouwens op de website trosinbedrijf.nl. Bij mij zijn Sanfu Malta en Casper Eskes. Twee filmproducenten. De ene gepokt en gemazeld. De ander uh, recent bezig. Maar heeft al heel lang ook deze droom. Heeft al op de middelbare school zelfs al een film uh, gemaakt. He. Ja, op mijn twaalfde begon ik met gesubsidieerd films maken. Dus hoe, oud, hoe lang bent u uh, eigenlijk al niet bezig? Uh, ik ben nu 23, dus reken maar uit. Ja, precies. Uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ook? Ja, natuurlijk. Kan niet anders. Hè. Hoe lang geleden? Nee. <laughs> ja, twintig jaar, denk ik. Kasper? Ik heb hiervoor nog een eigen eenmanszaak gehad. We zijn nu een BV sinds een jaar. Ja. E, vrij makkelijk bij de Kamer van Koophandel? Ja, die, ik kan me nog wel herinneren, die eerste keer. Dat was, dat was wel een bijzonder. Ik heb er vrij lang over gedaan. Ik, ik, ik was in mijn dertig toen ik mijn eerste bedrijf opzette. Maar um, ja, het was een heel speciaal gevoel. Ik deed dat toen met twee vrienden. Dus, gingen we, dus net als jij, gingen we met drie vrienden, gingen we een bedrijf opzet. Dat is het ja. eerste bedrijf. Ja, het, is, het is het officiële moment. Als je je inschrijft, dan besta je pas echt als bedrijf zijnde, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Uh, het, het, het was lange tijd niet verplicht. Hè? Tenminste, voor sommige sectoren niet. Inmiddels, ja, die regels veranderen ook steeds. Maar... Dat wist ik niet. Ja, of BTW hoeft niet altijd. Nee, dat, is in dat ook. Is het ook niet. Uh, nee, hoeft, hoeft niet? He? He? Dat, is wel, dat moet wel. Ja, dus de hele administratie zit er dan ook uh, aan vast. Ja, absoluut. Um, ja, wat de belastingdienst betreft, uh, of de belastingregels... zijn die gunstig voor de filmindustrie? Nee, ik denk dat Sam voor het meest over kan vertellen. We hebben buurlanden om ons heen waar mensen via een tech shelter... Uh, belastingaftrek krijgen voor het investeren in film. Hm. En in Nederland is dat er niet. En dat is echt een gemis. Maar ik hoor u net zeggen, uh, als je 5000 euro in uh, het bombardement stopte... dan kon je dat aftrekken voor Ja, belasting? maar het, uh, het is zo dat uh, de houding van de belastingdienst op zijn film erg is veranderd. En op dit moment is dat minder gunstig. Het is nog steeds interessant als de film het goed doet, maar je loopt wel degelijk in risico. Hiervoor liep je eigenlijk ook geen risico. En nu loop je wel een risico. en uh, je moet het nu Leggen door... zij dan, hoe is het nu? Hoe... Nou, Wat de, voor je regels krijg, zijn er nu? Ja, het is te ingewikkeld om het nu heel kort te vertellen. Maar oh. in feite gaat het erom dat je een soort cv-constructie opzet... waarbij mensen me mede-ondernemer worden door de hun participatie. Ja. En, en daardoor een aftrek kunnen krijgen die groter is... dan hun, hun ingelegde vermogen. Maar alleen daar doet de Belastingdienst op dit moment... erg ingewikkeld over. En... Vandaar dat dat eigenlijk op dit moment. Uh, daar wil hij geen toestemming meer voor geven. Nou, wij kunnen niet naar de participanten toe gaan. Zeggen: Ik investeer in iets waar de Belastingdienst niet mee akkoord gaat. Nee, dat, dat is geen verhaal. Dat is geen verhaal. Nee. Dus wij doen het wel. Dus wat dat betreft. En, wij, en dat is ook succesvol. Maar je krijgt daar. moet meer moeite doen om de mensen te krijgen. Want die moeten het ook echt doen vanwege de film. Het punt is alleen aan de ene kant. Zitten wij in een land wat te klein is om eigenlijk niet zonder subsidie een film te maken? Die subsidies ze gaan naar beneden. Maar daarnaast, uh, ja, de, voor alle mensen die VVD hebben gestemd. Ja. ze hebben in hun partijprogramma staan dat ze uh, uh, voor een gelijk speelveld zijn. Maar voor film bestaat geen gelijk speelveld in Europa. Want wij zijn het enige land eigenlijk wat geen en geen tax kent. Of andere, geen ge uh, belastingparadijzen. Uh, nou, plastic, dat zijn we wel. Want we zijn het wel voor de Rolling Stones. Ja, ja maar niet en, voor en, film. En, maar, maar niet voor film, nee. En het punt is dat wij daarmee gaat een hele werkgelegenheid gepaard. Dus wat dat betreft zou het echt bewijsbaar interessant zijn om het wel te doen. Want op dit moment verschuift alles naar de andere hmm. om ons heen. België op dit moment, daar stijgt de werkgelegenheid in de filmsector enorm. Allerlei er ver, er bedrijven verplaatsen, letterlijk bedrijven uit Nederland naar België. Ja, deze en belastingontwijking die, waardoor ze naar, naar België gaan. Er zijn er zelfs, Ik kan het ook aanraden dat Nederlandse bedrijven die in film willen investeren... Via België doen, ja. wat is heel interessant. Dan kunnen ze dat risicoloos doen. Maar, en daarnaast, het een, de andere feit is de piraterij. Mm. Nederland is het enige land wat, uh, wat downloaden uit illegale bron niet verbiedt. Maar is dat zo omvangrijk, het, het illegaal downloaden van films? Enorm. Je hebt de... Um, van uw films? Nou ja, van de films in, uit Nederland, alle, Nederlandse van, films? Nederlandse films, buitenlandse films, alle, alle, alle twee. Hmm. Het ik niet geloof niet in, in het verbieden van downloaden. Ik geloof ja. wel in alternatieven zoeken uh, om films aan te bieden... maar ik geloof niet in het verbieden van downloaden. In, ik, als je praat over hoe je dat uh, beheerst of hoe je dat uitvoerbaar maakt... dan kan ik me dat voorstellen dat je moet denken hoe ga je dat doen. Maar het feit dat het gewoon toegestaan is, dat het gewoon legaal is... betekent dat op dit moment in Nederland... Uh, vergeleken met uh, een aantal jaren geleden... dat er uh, uh, uh, iets van 300 miljoen uh, weg is. 300 miljoen nee, is nou, weg. De omzet die niet gemaakt is. Die, die niet meer gemaakt kan worden. Omdat hmm. die nu gemaakt wordt. Die wordt niet gemaakt. Die wordt wel gemaakt. Want die illegale uh, downloadsites hebben allemaal reclame. Dus het is een, er zit wel degelijk een verdienmodel ja. voor hun ja, ja, ja. Er wordt geen btw ja. over betaald. Dus het nou daar ja, gaat. Is dat een oplossingsrichting? Uh, nou nou ja, ja, duidelijk duidelijk. Wat, wat, u wilt het, u wilt u het, u wilt u het niet verbieden? Ik, niet? ik download aan de lopende band films. Dat mag nee. ik je gelukkig gewoon zeggen. Omdat nee. dat inderdaad ja. Ja, legaal is. Ja, ik vind het niet goed in ieder geval. Nee, dat, ik, kijk, Het is heel dubbel. want ik, het, absoluut, het valt niet te ontkennen dat dat gewoon heel veel omzet scheelt. Uh, maar ik geloof niet meer in het tegenhouden ervan. Uh, hey, maar, maar het alternatief verbinden is, waarom is zeker waar wat je dan zegt, niet? In, omdat het, uh, omdat niet, dat het dan niet meer realistisch is. Um, maar het is zeker waar wat Sanfou zegt. is: Daar worden nu ook gewoon geld aan verdiend. Aan die uh, films die illegaal gedownload worden. Alleen komt dat geld niet terecht bij de mensen die daar recht op hebben. Hey, en bovendien het grote probleem is. Als je praat over het verdienmodel. We hebben een discussie in Nederland waar je zegt. Mensen moeten meer ondernemer worden, moeten minder subsidie... en moeten meer marktgericht. Het probleem is gewoon dat, dat door, deze, uh, uh, door deze download, door de piraterij... is het zo dat er gewoon een stuk van het verdienmodel is weg, weggevallen. Ja. Dus In wil een je land waar het... al een kleine filmmarkt is natuurlijk... Ja. en waar hey, geen techshelter bestaat, uh, maakt, wordt het dan wel heel moeilijk. Dat wordt, dat wordt uh, behoorlijk moeilijk. Het kan nog steeds. En dat kan, maar je krijgt daarna een, een soort van... Uh, uh, ja, oriëntatie op de grotere eh, commerciële films die dan gemaakt worden. En veel minder. Terwijl als je een echte sector wil hebben... zul je eigenlijk veel films moeten maken. Maar eh, hoeveel geld zit er in de Nederlandse filmmarkt? Hoeveel wordt er in bioscopen en eh, betaald online eh, in gegeven de door de consument? In totaal van de consument, ja? hele Nederlandse markt. Ja. Zou ik zou niet uit mijn hoofd erover zeggen. Maar één film kost zo tussen de 1 en 4 miljoen, denk mm -hmm. ik. Genoeg. Dat is wat die kost. Dus aan de kostenkant... Ja, dus dan maar wat valt er uit de markt te halen? Ja, ik denk Tenminste. dat er 250 dat miljoen om in bioscopen... Ja. ja, maar ik denk dat de, de uh, filmproducties ongeveer bij elkaar uh, 60 miljoen zijn per jaar. Dat is de omzet de Nederlandse, in Nederlandse films. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar die, dat, dat geld wat in Nederland wordt opgehaald, ook, ook bij fondsen, wordt voor een groot gedeelte besteed in het buitenland, vanwege het feit dat daar die, die uh, uh, stimulerende maatregelen bestaan. Ja. Dus wij halen wij haal het mm -hmm. geld hier op en we besteden het in het buitenland. Terwijl dat weer ten koste gaat van de werkgelegenheid. Jawel, jawel, maar, maar uh, dat, dat jullie in, in het buitenland een film moeten maken, wil niet zeggen dat jullie er geen geld aan kunnen verdienen, toch? Uh, wij kunnen, nee, het, dat wij een nee. film in, de, in het buitenland kunnen maken, dat is zo. Maar het heeft wel als ongewenst effect aan de ene kant... dat, er dus, dat het kost gaat van de werkgelegenheid in Nederland... en ten tweede is het bijna altijd duurder om het uit te draaien. En het mm. is minder makkelijk, want je hebt, uh, je hebt verhuizing. En ik bedoel, wij, zijn, wij draaien Keno in Hongarije en in België. Maar niet in Haarlem. Waar en, u het eigenlijk zou willen? Ja, nou, daar speelt het zich af. Ja. En, en zo is Zuitskind mm -hmm. niet in Amsterdam gedraaid. We hebben een paar dagen in Amsterdam gedraaid, de rest is in Roemenië gedraaid. Zo is het bombardement een paar dagen in, in Rotterdam gedraaid en de ja. rest is in Hongarije gedraaid. Vindt u dat ook erg, Caspar Nou, dit specifieke... Uh, ja, Sam van gaat... Malta knikt nu heel hard dat u ja <laughs> moet zeggen, maar Nee, nee kijk, mag het zelf al, Altijd kiezen voor de beste plek uh, om iets te draaien en dat kan altijd, als het ergens anders goedkoper kan, kan dat altijd voordelig zijn natuurlijk. Uh, maar het is wel heel erg krom dat je uh, films die zich echt afspelen in een Nederlandse stad... dat je die daar niet kunt draaien omdat het de enige manier om die film te maken is om hem in het buitenland te draaien. Maar dan nou hoor ik ook dat er nogal veel uh, aan de strijkstok blijft plakken... Uh, door de distributeur, de distributeur die ertussen zit, de bioscopen die het, uh, die het afromen. Uh, valt dat niet zelf te doen? Kan je dat niet in eigen hand nemen, die distributie? Nou, op de wat lang, nu op dit moment nog niet, maar op een wat langere toekomst... Uh, verschuift er steeds meer naar online. Mm. Wat ook wel de mogelijkheid geeft voor een producent om daar wat dichter op te komen zitten. Ik ga uh, bioscopen, want ik vind het toch wel waardig bioscoop, om, er er zou... om een groot scherm te zien, een film. Ja, absoluut. Dat zal altijd blijven ook. Maar je zal altijd nodig, iemand nodig hebben die de film daarheen distribueert. Natuurlijk. Ja, het is zo dat inderdaad in Nederland uh, het aandeel... wat uh, de bioscoop in een bioscoopkaartje krijgt, heel hoog is. Gemiddeld heel hoog is. Uh, maar er is ook wel vanuit deze branche een... een uh, uh, een heel positief gevoel nou, richting de Nederlandse film. Dat zal erin omgezet moeten worden in de steun richting ja, ja. die Nederlandse ja, ja. film. Ja, ja. U wilt technisch ze niet, loopt, u wilt uh, ze niet uh, tegen u in het harnas jagen? Technisch lopen de Nederlandse bioscopen echt voor. We zijn een van de eerste landen die volledig digitaal zijn. Hmm. Hmm. En dat uh, betekent dat onze films daar maximaal worden vertoond. Op de, mo de mooiste manier. We gaan nog even naar, uh, naar het advies. Over en weer. Um, we hebben het over de verdienmodellen uh, gehad en de ontwikkeling in de, in de branche. Wat is, wat is jullie doel uh, binnen nu en zeg drie jaar? Sanfo Malta, grote producent. Ja, ja, ik heb altijd, ik heb nooit onder mijn stoel of banken uh, geschoven, Sch uh, geschoven. Dat, uh, dat ik heel graag een Oscar zou willen winnen. Hoewel, de enige Oscar die ik eigenlijk zou kunnen winnen naar de regisseur gaat, is de Oscar voor de beste buitenlandse film. Ja. Die gaat naar de regisseur, die... niet naar de producent. Maar goed, dat is dan uw taak als ja. producent... om ja. de juiste regisseur ja. erbij te zoeken. Ja, dat is wel een van mm. mijn doelen. En um, uh, hoe is dan de beste manier... Casper Eskes voor Sanvo Malta om dat te doen? Als ik dat wist, had ik nu een Oscar bij me uiteraard. Ja. Um, ik, volgens mij is hij heel goed bezig. Volgens mij heb je er ook een paar keer wel uh, vrij dichtbij gezeten. Twee keer op de, op de shortlist. Niet genomineerd. Maar... Nee. Prima Scheepsrecht, toch? Ja. ja. Is dit een doel uh, wat u herkent... Uh, op de lange termijn uh, uiteraard. In film is dat toch een van de meest uh, bekende prijzen in ieder geval. Yeah. Um, maar binnen drie jaar acht ik dat nog niet volledig realistisch. Uh, binnen drie jaar hopen wij onze eerste bioscoopfilm te hebben. En, uh, dat is uw doel? Ja, con een concreet doel waar we nu uh, naartoe aan het werken zijn. En alles wat we de komende drie jaar aan het doen zijn staat ook daarvan in het teken. Hmm. Uh, dat betekent nu heel veel ontwikkelen uh, en de juiste financiers uh, leren kennen. Uh, en daarnaast een uh, fictieserie te bedraaien op Nederlandse tv en een televisieformat. En u weet hoe de... Ja, Sanfon Malta is eigenlijk, moet dan eigenlijk even adviseren hoe hij hoe, hoe dat moet doen. Nou, ik, ik zou vooral uh, in het begin als je start uh, samenwerking zoeken met mensen die uh, wellicht meer ervaring op betere contacten hebben. Dus als je kijkt van... Uh, in het begin denk je natuurlijk van ik wil het allemaal zelf doen. Maar op zich is het geen zwakte om, te, want uiteindelijk gaat het om gaten om het te maken. En als je eenmaal een een een iets iemand bent die een film heeft gemaakt, dan kan je verder. Ja. in Nederland is het huidige systeem zo dat je eerst even die film moet maken. Omdat daarvoor komt iedereen niet dezelfde trocht terecht. Maar We hij heeft toch al een kinderfilm gemaakt? Is dat ja, klopt. Alleen die is niet in bioscoop uitgebracht. Dus die, ja, ik, ik maak daar de regels niet voor. Maar er zijn regels. Nee, je moet echt korte stap, voor bij, stap moet je bij het filmfonds... Vinden. Waarin, eh, waarin ja. je echt de uh, uh, yeah, first time filmmakers komen gewoon in een bepaalde. Uh, uh, uh, deel terecht. Maar dit is natuurlijk iets wat meer startende ondernemers hebben. Namelijk dat uh, om, uh, om financiering te krijgen moet je iets voorstellen. En om iets ja. voor te kunnen stellen moet je eerst van de grond gekomen nou, zijn. We zijn dan dan wel heel blij met van onze nodig. investeerders omdat die een bepaalde garantie uh, achter ons neerzetten. Mm -hmm. uh, waardoor we wel meer uh, vertrouwd worden door heel veel partners. Maar is er voor die speelfilm dan nu al voldoende funding? Op dit moment nog niet. Een, nee. dat, dat is ook een lang traject. Een speelfilm die maak je niet even in een half jaar. Uh, sowieso kan dat tussen de drie en zeven jaar duren voordat je een speelfilm van de grond hebt. Um, en voor ons is dat extra moeilijk, omdat uh, we het voor het eerst doen. Maar binnen drie jaar moet dat uh, lukken. Ja, nou ja, dan zou ik noemen nu welke film het, welke film ja, het is ik ben wel wel inderdaad in Wat gebeurt er in die film? Uh, we, we hebben de, bij een van die films is dus de internationale thriller uh, Bedankt voor de voorzet, Zamfoe, uh, waarvoor we inderdaad nog een uh, investeerder zoeken. Uh, via onze website uh, kan je altijd contact leggen. Namelijk, we hebben hem bijna rond en we hebben nog 50.000 euro nodig. Oh. Maar dat is één van de 30 projecten uh, die we aan het ontwikkelen zijn. Want uh, inzet op één paard, dat uh, werkt nooit hier in deze wereld. Nee. Wat, zij, uh, wat je kan doen is natuurlijk ook een... Maar dat heb je nog niet verteld. Wat voor, wat voor film het yeah, is? Het? gaat het oh, over? De, Deze specifieke film, dat is een, uh, een thriller. Thrill. Het gaat over een uh, meisje die met haar ouders op vakantie is... en uh, iets verschrikkelijk meemaakt. Uh -huh. En uh, haar vader uh, treft haar dood aan en gaat wraak nemen. Aha. Maar is een wordt een Nederlandstalige film? Het is een Engelstalige Engelstalig. film, ja. En, en wat ik hem kan aanraden is om, om daar dus bijvoorbeeld een executive producer op te vinden... die, die, in, die uh, um, uh, ervaring heeft in het buitenland. Die ook weet hoe je met sales agents moet omgaan. Die ook eventueel een stukje extra uh, vertrouwen creëert. Ik had de gevolgd, zei, nee, ja, dat nu, bent u uh, zelf. Ik ben geen executor. Nee, oh, oh, oh. Sam van Malta geeft ons <laughs> dat vaker advies hoor. Daar zijn we heel blij mee. Advies zonder dat ik daar uh, iets voor terug uh, hoef. Maar uh, René, die nu uh, uh, Nederlandse filmmaker die tegenwoordig alleen nog Hollywood uh, Hollywoodfilms maakt, die is de co-producent van het project. Goed, nou, nou. we hebben volgende week uh, twee investeerders hier uh, zitten. Kijk. Een jonge en een oude. Uh, dus uh, wellicht dat zij nog te interesseren vallen voor die laatste 500.000 voor die thriller? Ja. Dat klopt. Oh, volgens mij gaan die er wel komen. Zoveel is het niet. Casper Eskes, jong filmproducent. Hartelijk dank voor de komst. En ook dank aan San Voel Malta. Hij zit al langer in het vak. Volgende week hebben we weer zo'n speciale editie van Tros in Bedrijf. En zometeen ook een hele speciale editie, maar dat is eigenlijk altijd. Van de Tros Auto Show. Veel plezier. Fijne middag. Samen thuis. Samen Tros. De speciale zomeredities van Opium, het cultuurprogramma van Radio 1. Dat is toch misschien al een hele oude liefde. Met deze week de allereerste kinderboekenambassadeur van Nederland. Schrijver en oud-schoolmeester Jacques Vriends. Ik word 64, ik ben eindelijk ontdekt als... Een uh, hond, <laughs> Jacques, Jacques Vriends. Vries. Plus een kijkje in de platenkast van schrijfster Mensje van Keulen. Haar keuzes van nu en haar muzikale jeugdzondes. dit oh, heb ik mijn ouders aangedaan? Zometeen, van half drie tot half vijf, Zomers Opium, op Radio 1, het nieuws van alle kanten.